Yeah. To the point where I need air that I breathe. The two anointing's waiting and ecstatic to receive for the meantime. Another me, me rock. Right? I keep on saying it. I'm with the comments and the car, we keep on playing it. Through the speaker boxes, lies my diagnosis. Cause I believe in miracles and words and steady doses. Enough, R E S, P-E, M C T, restriction, self-express, no stress. Then my easy, just believe that all you need is the air that you breathe. in heavy doses. Liggen voor mij Ik heb veel te bieden Een hart van kerosine En jij houdt aan aansteken bij ei, ei, ei. Een beetje liefde Een heel klein beetje liefde Oh, heb je nog wat liggen voor mij Hart van benzine En een hele beetje knieën In lichte laaien van te staan, zo stond ik daar volledig in de gloria. Al waar een enkel voor me verscheen, zijn gulp opende en een sans mijn ogen begon te bevorderen. Ja, precies, alsof er een enkeltje in je oog wist. En waar ik kort geleden nog vroeg om een heel klein beetje liefde, kreeg ik nu. Maak je waar. van de zon schijnt. Dus pak je radio, pak je radio. Ben naar Frans. en zet hem op 106.9. 106.9. CFM. 24 uur per dag heet de zonnetje. Just want to tell you all the things you are and all the things you mean to me. When i find my When I feel the loneliness inside my heart You're the enemy. Nah. Tonight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 Dan rijd ik solo, zo solo, solo Aan het einde van de dag dan Rijk. ik solo, solo, solo Baby, ik besef de hele wereld heeft gezien Ik was niet altijd even clean, ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd, ik was me Nu huil ik als een kind, geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo, baby, liever alleen maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet. En als ik kijk op de crème, is het net of je leeft. Ik blijf achter als een lozen met wat vrouwen om me heen. Gesprekken met mezelf in deze polo. En naar buiten beweegt alles, nu is Mensen zien me langs. Nu slow-mo Mensen zien me lachen op de foto Aan het einde van de dag Dan rijd ik zo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 Haar boven op de brug, hoog en lang weer samen zijn. Onze lieve vrouw zal vandaag opnieuw om nu over ons wagen in warmte. En een kamp spreidt haar mantel over het dag. Laat het schip daar glijden, vaag hier midden door het dag. De vogel, hij lang verloren reiden, zit in elke steen van deze stad. Het eerste glas dat klinkt, het galm onder de pont, iedereen die ziet met zachte gitaar. Het oosten roep als in de De kerk de kroeg het lijn van varen boven bovenop de vlucht. Hoog en laag, we samen zijn zij loopt als in een droom aan ons voorbij ze stopt kleuren op deze dag door de straat als ze lacht. onze lieve vrouw zal vandaag opnieuw over op ons waken in de en ik ga Spreid haar mantel over alle dagen. Zwagen en heel warm En ik ga Spreid haar Over de dagen Een hele zomer lang Zandvoort als bruisende badplaats Ook in de zomer CFM